1 uur, Mark Visser met het NOS-journaal.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 In zeven van de acht staten waar het erom spant... zou Obama een minieme voorsprong hebben. Alleen in Florida ligt Romney voor, maar het verschil is ook daar maar één procentpunt. Obama en Romney reisden vandaag in hoog tempo langs de swing states... in een laatste poging zoveel mogelijk kiezers voor zich naar de stembus te lokken. Steeds meer moslims van de tweede generatie... bezoeken minstens één keer per week de moskee. Het Social en Cultureel Planbureau concludeert daaruit dat het geloof belangrijk blijft voor moslims komende dag verschijnt een onderzoek van het SVP naar moslims in Nederland. Het is het vervolg op een studie uit 2004. In dat jaar werd geconstateerd dat moslims minder religieus werden. Met name onder Marokkanen van de tweede generatie blijkt dat niet meer zo te zijn. Het weer dan, vannacht aan de kust kans op buien. In het binnenland droog met hier en daar een misbank. In de ochtend opklaringen en vanuit het noordwesten lichte regen bij een graad of 10. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. En we gaan er een uh, poëtisch en muzikaal tweede uur van maken. Tot twee uur met Gijs Scholte van Aschat, Groot poëzieliefhebber en muziekliefhebber. Ik zei het al eerder. stapels cd's en poëziebundels. En op de eerste keuze van wat je hebt laten horen Madeleine Perou... Um, Gijs, daar wordt enorm over opgebeld. Nou, dus dat is in, in de smaakgeval, ik zeg nog ja. even dat het op onze Facebookpagina staat. Dus dat als u precies wil weten wat het is, dan, um, dan kunt u het daar vinden. Dit uur Tom Waits gaat langskomen en Bach, waarschijnlijk allebei wel? Ja, dat lijkt me ook wel mooi. Tussen de poëzie door Bach, dat heeft ook een mooie ritme. Ja. Ja. Maar eerst een gedicht. Ja, en laten we maar gewoon... Uh, Ambitieus, stevig amb rest ja, ja. De, de, Voor de luisteraars, de, de rest uh, zal echt uh, makkelijker zijn en lichter. Maar dit is wel een mooi, mooi, omdat het over de verschrikkelijke nacht gaat. Het is geschreven door Pessoa. Een grote, grote Portugese dichter. grote Portugese uit het begin van vorige eeuw. En uh, waarin hij eigenlijk beschrijft wat hij nooit gedroomd heeft: dat dat het kadaver van zijn leven is. Ik zal het voorlezen. In de verschrikkelijke nacht, essentie van alle nachten. In de slaaploze nacht, essentie van al mijn nachten. Overdenk ik, wakend in ongemakkelijke sluimer. Overdenk ik wat ik heb gedaan en dat wat ik had kunnen doen in het leven. Dat overdenk ik. En een ontzetting gaat door mij heen als een lichamelijke kou of angst. Het onherroepelijke van mijn verleden. Dat is het kadaver. Alle andere kadavers kunnen illusie zijn. Alle doden kunnen ergens anders leven. Al mijn eigen vroegere momenten kunnen, weet ik waar, bestaan... in de illusie van ruimte en tijd. In het bedrog van het verstrijken. Maar wat ik niet geweest ben, niet gedaan heb, zelfs niet heb gedroomd... wat ik nu zie, pas nu, dat had ik moeten doen... Wat ik nu zie, pas nu zo duidelijk, dat ik had moeten zijn... juist dat is dood tot voorbij alle goden. Dat, en het was per slot het beste in mij... dat kunnen zelfs de goden niet doen leven. Als ik op zeker punt naar links gegaan was in plaats van naar rechts... als ik op zeker ogenblik ja had gezegd in plaats van nee of nee in plaats van ja... als ik een zeker gesprek de zinnen had gezegd die ik pas nu in halfslaap uitdenk... als dat alles zo geweest was was ik nu een ander. En misschien zou het hele universum ongemerkt ertoe gebracht zijn... ook anders te zijn. Maar ik sloeg niet de richting in, nu onherroepelijk verloren. Sloeg die niet in, nog dacht eraan die in te slaan. Wat ik nu pas besef. Maar ik zei geen nee, nog ja. En nu pas zie ik wat ik niet gezegd heb. Maar de zinnen die ik toen had moeten zeggen, komen alle in mij op, helder, onontkoombaar, vanzelfsprekend, gesprekken sluitend afgerond... alle problemen opgelost. Maar wat nooit geweest is... nog terugwerkend zal zijn, dat doet mij nu pas pijn. Waarin ik werkelijk heb gefaald, daarvoor bestaat geen hoop... in geen enkel metafysisch stelsel. Misschien dat ik naar een andere wereld mee kan nemen... wat ik heb gedroomd. Maar kan ik naar een andere wereld meenemen... Wat ik vergeten heb te dromen, ja, die nog te dromen dromen, die zijn het kadaver. Ik begraaf het in mijn hart voor altijd, voor alle tijd, voor alle universums, in deze nacht, waarin ik niet kan slapen. En de stilte mij omsingelt, als een waarheid waaraan ik geen deel heb. En het maanlicht buiten, als de hoop die ik niet heb, onzichtbaar is voor mij. Last night, I dreamed that I was dreaming of you. And from a window across the lawn, I watched you undress, wearing a sunset of purple tightly woven around your hair that rose in strangled ebony curls, moving in a yellow bedroom light. The air is wet with sound far away yelping of a wounded dog, and the ground is drinking a slow faucet leak, your house is so soft and fading as it soaks the black summer heat, a light goes on and a door opens, and a yellow cat runs out on the stream of hall light and into the yard, a wooden cherry scent is faintly breathing. comes on with the dusk, circling the lake with a slowly Dat is dan Tom Waits' um, Watcher Disappear. Is een liedje van Tom Waits met tekst van Kathleen Brennan. Meegenomen door Gijs Rot van Aschad. En die heeft, en dat moet natuurlijk toch nog wel even gememoreerd worden, Gijs. Je hebt een voorstelling gemaakt uh, van Richard III... met muziek van Tom Waits. Um, bij die zelf uitvoerde. Zong op het podium, terwijl je ook de rol speelde. Dat is wel, ik denk dat dat, als je nou terugkijkt op je leven... Zoals Pessoa net in de nacht die die verschrikkelijke nacht deed. En dacht van ja, wat heb ik eigenlijk allemaal niet gedaan? Ja, wat heb ik niet gedroomd? Dat is zo mooi hè. Dat hij zegt, ik heb alles, had ik maar de dingen die ik niet gedroomd heb, die, ja. die zijn voorgoed weg. Net. Ja, dat is wel mooi. Maar dit is toevallig iets wat je nou wel gedaan hebt. Ja. Een droom die je gerealiseerd hebt. Ja. Dat zie ik dan toch goed? Dat is toch ja, ja. een droom die je ja. gerealiseerd hebt? Ja, dat was echt... Dat was, ja, dat was Wa waarom is dat zo bijzonder, denk je, voor jou geweest? Nou, omdat het inderdaad een, een iets was wat ik dacht... Dat, dat wil ik proberen, dat wil ik doen. En, en toen daar zes jaar mee bezig ben geweest... om het allemaal uh, bij elkaar te krijgen... en, en alle, allemaal talenten in te schakelen... om ja. voor mij die droom waar te maken. Wat heel veel mensen waren decor, kostuums... Uh, twintig acteurs, muzikanten... Uh, en, en, en ook onderweg nog wel sceptisch. Want, want Tom Waits, Engelse tekst, Nederlands Shakespeare, Richard III, forget it. Ja. Dat gaat niet werken. Jij ook nog eens zingen? Zou <laughs> je um, dat wel doen? Zo. En dat het dan uh, ja, dat, dat lukt. En dat, ja. dat, dat, dat, dat de mensen het mooi vinden. En dat, ja, dat is hartstikke leuk. En waarom, want jij, jij bent degene die bedacht hebt: er, moet een link, er is een link tussen Tom Waits die, die, die uh, Weesliedjes, zoals hij ze genoemd heeft, de Orphans, mm. en Shakespeare. Nou, Shakespeare, daar heb je iets over verteld, waarom dat zo'n grote kracht heeft. Waarom zag je dat vanaf het begin? Dat nou dat... ja, kijk, Tom Weets heeft natuurlijk ook een enorme theatrale kracht. Hij, hij lijkt eigenlijk, vind ik, heel erg op Wile. Ja. En, en in, in de brecht, cultuur, Iers zit er ook in. Het, is, het zijn echt singers, songwriters. Hij heeft een verhaal. En gek genoeg uh, heeft hij natuurlijk ook best veel voor theater geschreven. De, de, met, met Bob Wilson. Had hij veel voorstellingen gemaakt. Dus hij, beks, hij, hij beseft zich wat het idioom van het theater is. Hij heeft hele theatrale nummers geschreven. En toen ik uh, twee of drie nummers hoorde... waarvan ik dacht, die passen, die passen ontzettend goed bij Richard III in dat verhaal... Niet alleen qua stijl, maar ook qua woorden, letterlijk. Zodat de mensen aan de voorstelling naar mij toe kwamen en zeggen: Hoe, hoe heb je Tom Waits zover gekregen dat hij, dat hij stukken voor jou heeft geschreven? Ik zeg: Die heeft hij al geschreven, die heb ik erbij. Ja, maar dat kan niet, van, het past precies in dat ja. verhaal. Zelfs de, de namen van de, van de mensen het passen erin. Ja. Dus, dus uh, ja, dat, dat is gewoon uh, zoeken en, en mazzel hebben. Ja. En, uh, en wat, nou, wat, wat, wat bewonder je dan in Tom Waits? Want Watcher Disappear, dat is, het, dat, is ook een, dat is meteen een verhaal. Het is niet zomaar een liedje, nee, het is een verhaal. Ja, ik, ik, hou, ik, ik ben een beetje misschien een melancholicus, dus daar hou ik wel van. Ik oh, ja. hou wel van, ja. En dat zit in Tom Waits, dat zit in in Peru. En, en hij heeft die, die mooie zelfkant die Bukowski heeft, John Fante heeft als, als schrijvers. En hij, um, hij, hij heeft een prachtige taal. En hij maakt eigenlijk hele simpele liedjes... Nee, als, je, als je zijn liedjes analyseert, muzikaal gezien, zijn ze heel simpel... en met, met mooie instrumenten, goed geïnstrumenteerd... en met, met rare instrumenten ook. En je moet niet te lang naar Tom Weets luisteren... want hij heeft ook uh, cd's waar ik niet naar kan luisteren. Dat vind ik echt een, een, een bakstaal die omgeflikkerd wordt. Nee, dat is er ook af en toe. Dus, dus, maar... Je moet, zorgvuldig mee je moet wat, er zoveel mee Wat ik in zijn, zijn, zijn, zijn muzikale idioom zo sterk vind is die in die klank sinds een paar jaar... De, ja, je moet het armoedigheid noemen. Bewust, een soort rafeligheid. Maar nou ja, bijna... Uh, uh, ja, povereté in de klankkleur. Maar dat vind ik fabuleus juist. Omdat ja. dat, dat zoveel gaat betekenen. Je merkt wel dat het een rol is die hij speelt. Huh? Hij heeft echt wel, net zoals Woody Allen... de rol van de regisseur met de bril en het jasje. En hij heeft gemerkt... dit werkt, dit is en okay. dit wordt mijn rol. Uh, en dat, daar, is hij, dat is hij, daar is hij ook wat tevreden mee. Ja. Oh, en, en die werkt, want soms vind ik hem, als hij die rol niet speelt... in zijn vroege cd's, dat hij niet die stem zo heel erg doet... dan denk ik, wauw, je, je hoeft het niet te doen. Maar het is een keuze. Ja, alles is een keuze. Alles, alles is een, een keuze. Ook wat een acteur doet, is ook altijd altijd een keuze. Nog één ding, want er komt er weer een gedicht. Ja. Um, als het gaat over die dromen, wat je niet gedaan hebt... dromen wat je niet gedaan hebt... vergis ik mij dat jij ooit eigenlijk in, in je leven... een keer met Stanley Kubrick had willen werken... Dat had ik wel willen doen, ja. ja. Maar dat... filmregisseur? Ja, natuurlijk. Ja, wie wil dat niet? Ik bedoel, dat ja. was zo. Uh... Maar dat, die, die mogelijkheid is mij nooit geboden. Ik heb wel een keer een auditie of een baantje opgestuurd, maar daar heb ik nooit voor ja. opgehoord. Nee. Maar dat is dan dus een van die dingen die nooit gebeurd zijn. Nee, maar goed, ja, dat maakt niet zoveel uit. Nee? Er zijn zoveel <lacht> dingen wel gebeurd, toch? <lacht> goed. Poëzie. Toentellen. Ik werd geboren. En iemand kwam aanschokken, zette een ladder tegen mij aan en klom naar boven met op zijn rug mijn ziel en mijn gedachten. Het begon te regenen en hij sprong naar beneden, holde weg om te schuilen, riep nog over zijn schouder: hé, hey, wees gelukkig, wees maar gelukkig. De zon verscheen, maar er klom niemand meer naar boven. Niemand legde uit hoe ik mijn gedachten moest gebruiken. Niemand bracht schaduw, niemand haalde de ladder weg. Niemand zei dat er niemand meer zou komen. Hm. Ah. Ja, die, die, die, die snapt ook wel iets, vind ik altijd. Die toon, ja, ja. Het is heel leuk. Mijn zoon zit op de, de Filmacademie. En die uh, is de andere zoon. Andere zoon, Jeroen. Die, die uh, voor scenario schrijven. En die is een grote fan van toontelligen. En uh, hij, ze hadden hem uitgenodigd uh, op de Filmacademie om met de scenarioklas te gaan praten. En toen. Daarna ging ik met mijn zoon naar Ajax en hij was helemaal helemaal. Hij zei, ik heb Toon ontmoet. <laughs> en Hij was geweldig en hij heeft zo mooi over zijn werk zitten vertellen. Dat kan niet uitleggen, dat bleek dus. Hij kon, het, hij kon daar iets over uitleggen. Het is namelijk heel erg, als je probeert je af te vragen wat betekent zoiets. Ja, en, dan denk je dat heel. Het is op zo'n ja, allegorisch zegt, niveau zit het ja, vaak. Ja, maar en het gekke is dat Toontelligen daar niet zoveel over zegt. Hij zegt: ja, ik, ik, ik, ik uh, laat mij maar gewoon. Uh, ik heb gedachten, ik heb woorden... En, en die komen op en die horen dan ergens bij. en Het heeft niks met mezelf te maken. Uh, het, het is een... Uh ja, hij, hij vertelde er heel mooi over. In, in, in, in, en niet erg vanuit een soort ego, maar meer vanuit dat hij regeltjes voor zichzelf maakt. Uh, nu ga ik iets schrijven daar en daar over. En dat bakent hij dan af. En dit mag niet, en dat mag wel, en dit mag zo, en dit mag zo. Een soort spel met taal, eigenlijk. Spel met ja. gedachten, met mogelijkheden. En uh, dat is in, in, die, in die dierenfabels is dat ook ja. nou, fabuleus. Hoe, hoe, hoe die gedachten van die dieren tegenover elkaar. En uh, zo een iemand die. Ik herinner me de een waarbij het uh, beest over de, uh, de, de muur kijkt van het bos en zegt: uh, Ik zie niks. Er is helemaal niks hierachter. Hoe ver ik ook kijk, is er niks. En dan zegt die andere, of ik weet niet precies wie het zegt, maar dat betekent dat hier alles is. <lacht> <lacht> nou ja, weet je wel. Hè? Ja, nee, zo simpel. Maar ja, het ja, is heel speels. Soms ook ongrijpbaar. En altijd heb je het gevoel dat er wel iets heel raadsachtige betekenis wordt ja, aangegeven ja. Maar een, een uitspraak over het geluk worden gedaan. Want was nou, wat zegt hij nou over het geluk? Ook ja. Dan ben ik het alweer kwijt. Um, nou, eigenlijk eindigt het met niemand zei dat er niemand meer zou komen. Ja. Dus het, was, het is wel zo van, ja, wees maar gelukkig, wees maar gelukkig. Maar hoe dan? Ja, hoe dan? Ja, maar hoe hoe dat... moet je leven? Ja. Want dat blijkt dan toch ook wel in deze vrij... Uh... Lastig te dus nee. ja, ja. ja, ja. zijn, precies. Er zijn weinig mensen die willen bellen, maar ik, ik nodig u nog maar eens ja, uit. Ja, hoeft ook niet. Nee, het hoeft ook niet. Het is wel al die mensen. Dat Iemand die. Uh... leidt me af. <laughs> <laughs> dan gaan we je nou nog een nummer doen? Doe ja, of doe, ik doe nog eerst een, een gedichtje. En wat voor nummer dan? Want dan moet ik dat wel. Dan dan moet je doen. het even klaar gaan zetten. Laten we dan even Ben Harper draaien. Zullen ja. we dat doen? Ja, is goed. En wel, weet je welke welk trek dat is? Um, nee, dan ga ik, ga ik even. Kijken zo. Dan ga, ga ik wat lezen. Ga jij, zet maar wat op gewoon. Ja, zet maar wat op. Goed. Lees jij wat, zet Jesus, ik wat op? Jesus is het. Have ik het a name? You. Goed. Het is een anoniem, uh, anoniem gedichtje uit Libië. Wat ik, wat ik gevonden heb. En het heet. Liedje. Um, heb je de CD? Nee, nog niet. Lees. Ga maar door. Oké. Okay. Het heet Liedje. Liedje. Oké. Okay. Stuur me een brief. Geef me een uitzicht. Maak me een mantel. Schrijf me een gedicht. Breek me een steen. Maak me een poort. Stuur me een ster. Geef me een woord. Bouw me een cel met vier wanden, licht. Schenk me de vrijheid van jouw gezicht. Oké, okay, zet maar iets op. Ga maar, zou ik zeggen. Oh, I've lived a life to join you And now only in time will tell Won't you take, take my, my hand, hand When you are worried Take, take my hand when you're alone Take, take my hand, hand, hand and let me guide you Take my take hand, hand and leave you home. on. I'm the in my But it's to the side of the road Look at the children with the tears in his eyes Said life was too heavy to load Phone. My hand. I want to walk with you. I want to talk with you. Lead me on. Ja. Ben Harper, Take My Hand. En de uh, blind boys, hè? De, de, de, de, de blinde zangers. Precies. Maar dit is een gospel bijna. Ja, ja het zijn ook gospels. Het zijn allemaal echt gospels die die zij zingen en die Ben Harper uh, op muziek heeft gezet... in ieder geval een beetje bewerkt heeft. Ja. En, en, ja, het, ik vind en, het een hele mooie cd. En dat dit, dit um, zet je op als je naar een voorstelling naar huis rijdt? Ja, ja, ja, dat zing ik ook mee. I, I, I love Jesus, dan zing ik dan. Dat, dat zing je uit volle borsten. Ja, volle borst dan geloof ik ook. Dan, dan denk ik, ah, dat is toch mooi. Ja. Dat is, als je naar Amerika bent die je gaat zo'n kerk binnen... en er wordt daar gezongen, echt ja. goede gospel... Ja, dat is toch wel wat anders dan... Uh, u, u bent mijn herder hier in de, in de ja. protestantse kerk. Maar ook wat anders dan wat er in het meeste theaters gebeurt, denk ik, dan. Ja, en absoluut. Is dat ook eigenlijk niet wat je, wat je zou willen kunnen creëren? Dat soort momenten, dat soort... Je hebt het ook over de wonder van het theater gehad. Van de contact hebben. Dat is dus wat je, wat je in zo'n kerk, door te zingen samen... En, en zich over te geven, gewoon doen. Ja, dat is zo. Ja, dat, dat, dat... Ben je daar dan niet eigenlijk jaloers op? Ja, daar ben ik heel erg jaloers op. Daarom vind ik het altijd prettig om na een hele tijd textioneel weer iets met muziek te doen. Ja. Omdat je dan toch weer een andere, andere middelen kan inzetten om een gevoel over te brengen of om een verhaal te vertellen. Dus dat vind ik ook heel belangrijk. En ik was laatst in het Concertgebouw naar Petit Solonel van Rossini met groot koor. En dan zit ik weer te luisteren denk ik, ja, ja. dan krijg ik ook al weer beelden, dan denk ik, oh, hier zou je ook iets mee kunnen doen. Um, dus ja, ik vind muziek heel, heel belangrijk. En, en ik denk altijd, god, wat is het toch hard werk als je alleen het woord hebt. En dan moet je zo, je moet zoveel uh, erin investeren. Qua emotie en timing en dingen. Terwijl als je, je hoeft maar een simpel nummer goed te zingen. En je ja. hebt... Uh, ik weet nog dat ik speelde Romeo en Julia toen ik uh, net van de toneelschool af was bij de Haagse Comedie. En tegelijkertijd deed het National Ballet uh, Romeo en Julia. En de Volkskrant had toen de, de twee Romeo en Julia's bij elkaar gebracht van toneel en ballet. En uh, ik was toen al helemaal into the Shakespeare, de uh, Bard. Dus ik ging met die Romeo van het ballet. Zeg maar, maar hoe, hoe zie je dan die scène en dat? En hij zei, uh, sorry. Ik zei nou, het, het, het verhaal. <lacht> en zei hij, ja, weet je, ik, weet, ik heb dat niet, eigenlijk niet gelezen. <lacht> En ik dacht, jongen, jonge, is toch ongelooflijk wat een sukkel zeg. Weet je, je kan hem toch wel weten. En ik dacht, ja, en ik zei, maar hoe dan de rol? Zei, ja, ja, ik danst dat gewoon, weet je. <lacht> en ik ging haar uiteindelijk naar kijken. En ik was natuurlijk helemaal vervuld van mijn eigen Romeo. En ik keek daarnaar en ik dacht, oh shit, dit is het dus. Die jongen danst, die heeft die muziek. En, en dat is het verhaal, weet je. Hij danst gewoon, hij danst het. Hij hoeft het hele boek niet te lezen, hij begrijpt waar het over gaat. In die zin dat. Hij, die muziek en die dans is zo sterk. En ik heb er elke avond drie uur al die monologen... en werkte met apenlazers... en ik had het gevoel dat dat, dat dat een betere manier was om het te vertellen. bijna. Je begrijp? weet dat de filosoof Patricia de Martellare ja. precies dat wat je nu omschrijft als de kern van de kunstenaar omschrijft. Namelijk dat hij altijd jaloers is op uh, kunstenaars van een andere discipline. Met andere woorden, hij zit eigenlijk... Je, je, als, als je de, die, de discipline die je zelf hebt voldoet nooit om te bereiken nee. wat je wil. Nee. Nee, dus je bent altijd jaloer, de, de, de danser ja. wil namelijk muziek maken ja, en de, ja, muziek, ja, ja, en de, de ja. muzikant wil schilderen. En de ja. schilder wil ja. een verhaal kunnen vertellen. Ja, en, en, en de acteur wil een boek schrijven. Hè? Ja, precies. Ja, precies ja. Maar dus. het is een goede schrijver trouwens. Ik heb veel van hem gelezen. Prachtige essays heeft hij geschreven en veel over de touwen ook. Ja, de touw. De touw. Is dat iets wat jou aanspreekt? Ja, dat spreekt me wel aan, ja. Wat is het? Wat is het eigenlijk, de touw? De Weg, hè, geloof ik. De Weg, hoe heet die? Nee, als... H. H. Snijder heeft dat toch zo'n mooie. Ja. Ah. mooie, mooie um, maar serieus, is dat iets waar je wel mee bezig houdt? Nou is... ja, ik heb een of Is ik, dat ik een heb... flirt met. Een flirt ook wel. En ik lees er wel over. Ik lees er wel veel over. En, maar ik, maar ik, dat ik... doe je dan toch niet zomaar? Doe je dat ook nee, maar dat vind ik, ik vind dat acteur, wel mooi. Er... Nee, maar dat raakt aan je werk als acteur, denk ik uiteindelijk toch ook. Nou, ik probeer wel het, het, het, uh, in, in, in, in de uh, ultieme overgave van de kunst zoveel mogelijk los te laten. Dat is wel iets wat ik. Uh, en dat is eigenlijk uh, proberen, uh, waar we het, het vorige uur al over hebben... dat als je in, het, in, het, uh, in de repetitiefase, als je hard moet werken... dan moet je hard werken om uiteindelijk te kunnen loslaten... op het moment dat je moet gaan spelen voor een zaal. He, als je dan nog moet gaan werken, dan is, dan is het te laat. Dus je moet eigenlijk alleen maar in het moment proberen te zijn. Nou, uh, dat, uh, Hoe vaak lukt jou dat? Dat lukt me steeds beter. In die zin dat ik steeds minder bang ben om het toneel op te gaan en om te kijken wat er gebeurt. Maar dat ligt. Het is echt heel erg afhankelijk van hoe hard ik heb gewerkt. Weet je, hoe harder ik heb gewerkt, hoe meer ik het los kan laten. Dat, is dus zo ja. dat komt gewoon. Je moet zo goed voorbereid zijn. En je, moet zo, je moet niet meer denken, wat is mijn tekst, wat is dit, wat gaat dat dan? Nee, je moet het allemaal loslaten. En, en, maar daarvoor moet je wel heel hard gewerkt hebben. Dat, ja. Vergelijkend met Messi, die heeft ook heel veel getraind. en Als hij dan een wedstrijd speelt, denkt hij nee, denk die nergens meer over. na. Nee, Zag hem ook laatst toch wel een van die Champions League wedstrijden. Ja. Vrij slaperig over het veldsjokken. Ja, maar goed, niet iedereen kan altijd briljant zijn, nee, toch? Nee, zelfs schotten van vanaf. Nog één ding, I Love You Jesus, hard zingen. Jij bent helemaal niet van een kerkelijke uh, kom-af, volgens mij. Nee, nou ja, mijn vader was Nederlands hervormd en zo. Ja. Weet je al, dus goed. dat is heel braaf. Ja, maar dan zing je wel hartstochtelijk uh, I Love You Jesus mee. Ja, maar goed, dat is theater gewoon. Ja. Dat is de gospel. Die mag iedereen meezingen. De blues en de gospel, toch? <laughs> Goed, poëzie. poëzie. Gaan we... Ja, dat is wel leuk. Dat is een, uh, ik nog een gedicht van uh, Pessoa. Uh, Pessoa die, uh, die heeft ontzettend veel geschreven. En niet erg veel over de liefde. Omdat die, uh, hij heeft weinig liefdes gekend in zijn leven. Hij was heel voorzichtig in de liefde. En dat getuigt ook dit gedicht. Hij heeft er maar, maar, maar zes geschreven. Dit vind ik een van de mooiste. Over de onbereikbare liefde. Heel de nacht heb ik, zonder te kunnen slapen, haar vorm gezien. Maar zonder ruimte. En steeds anders gezien dan zoals ik haar ken. Ik maak gedachten met herinneringen aan wat zij is... wanneer zij met mij spreekt. En in elke gedachte is zij anders al naar haar gelijkenis. Liefhebben is denken. En ik vergeet bijna te voelen door zoveel aan haar te denken. Ik weet niet zeker wat ik wil. Zelfs niet van haar. En ik denk alleen aan haar. Ik voel een verstrooidheid vol van opwinding. Wanneer ik haar ontmoeten wil... wil ik haar bijna liever niet ontmoeten. Om haar later niet alleen te hoeven laten. En ik wil liever aan haar denken want van haar ben ik bijna een beetje bang. Ik weet niet zeker wat ik wil en ik wil niet weten wat ik wil. Ik wil alleen haar denken. Ik vraag niemand iets, zelfs haar niet. Alleen mogen denken. Wat een day voor a daydream What a day for a daydreaming boy And I'm lost in a daydream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 Ja, muziek. Uh, eigenlijk ma maken wij een, een uur of maakt hij's van gehad vanavond een uur met de muziek die hij mooi vindt en de poëzie die hij mooi vindt. En heeft hij heeft gemerkt dat dat een grote liefde is. Die poëzie, uh, uh, dat heb je ook altijd gehad, of is dat uh, dat je van poëzie houdt en dat bestudeert? Nou, dat weet ik eigenlijk niet zo. Eigenlijk hoe dat gekomen is. Ik heb, ik heb wel een boekenkast. Ik heb gewoon echt één kast met alleen maar poëzie. Um, ik ben ook op de tweede ronde geabonneerd geweest. Wel, die, poëzie tijdschrift. Die poëzie tijdschrift, wat dan elke, elke hmm. maand of twee maanden een nieuw ander land had. Ja, dat vind ik, ik, ik hou wel van het korte verhaal en van de poëzie. Um, ook omdat ik het vaak uh, uh, bij optredens of dingen die ik moet doen of uh, avonden in elkaar zetten, ja, kan je het zo goed gebruiken. Kan je zo, is het zo goed om, om een mooi gedicht voor te dragen bij een bepaalde situatie? Dus daar, toen ben ik dat ook een beetje gaan verzamelen. En ik hou erg van, van de, uh, Carlos Drummond de Andrade, de Braziliaanse dichter. Daar ben ik eigenlijk ook wel door Pessoa, dat ik op de toneelschool deed, een leraar die zei: hey, we gaan gedichten van Pessoa doen. En toen kwam ik daardoor in, in uh, contact met August Willemsen, die de vertaler was van Pessoa. En toen leerde ik Drummond de Andrade. en, en die, hele... die andere die, die vertaalde. Ja. Maar ja. je moet het op de toneelschool, moet je poëzie doen, hè, denk ik. Wij kregen dat wel, ja. ja. Is dat een goede oefening voor acteurs? Nou, het is in ieder geval goed om, om die, die gecondenseerde taal uh, goed uit je bek te krijgen. Nou, dan zeg ik het misschien een beetje. Maar om in ieder geval te begrijpen wat er staat en dat een beetje over te kunnen brengen. Ja. En het was, wij deden ook wel met, met die perso, deden ook wel een soort performances, maakten we daarvan. En, ja. Dat is zo leuk. En, en vooral ook omdat hij zo gelaagd is en omdat hij al die heteroniemen heeft. Die, die vier verschillende dichters. Persoonlijkheden, Persoonlijkheden heeft hij eigenlijk. Persoonlijkheden, ja. En die hebben allemaal een eigen verhaal, een eigen stijl van, van dichten. Ja. Um, wonderbaarlijke figuur natuurlijk. Maar het, overigens, wat wij nu doen, um, Gijs... zo een beetje door de poëzie wandelen die je mooi vindt en de muziek... Um, daar, heb je, daar heb je ook een voorstelling mee gemaakt. Dus niet, bedoel, dit is ook een, bijna een soort formule, zou je het kunnen noemen. Ja, dat was met Erik Farsson-Morel, Duende. Dat, dat is ontstaan vanuit een, iemand die ons samenbracht... en zei, volgens mij moet, kunnen jullie best iets met z'n tweeën doen. En en Erik Farsson-Morel is gitarist. Gitarist, flamenco-gitarist, flamenco ja. Dus toen heb ik een keer op een, in een openlucht uh, zomeravond... Uh, heb ik mijn gedichten meegenomen en hij met zijn gitaar. En toen zijn we gewoon gaan zitten en hebben al improviserend twee uur gespeeld. En, en mensen waren, waren erg enthousiast daarover. En het, het klikte ook op een wonderbaarlijke manier... Dat qua timing ging ja. dat goed. En toen uh, zeiden we, laten we ooit uh, een programma gaan maken. Dat hebben we toen gedaan, een paar, drie jaar geleden. Duende, ja. met, met dus Lorca, Pessoa, Drummond en Andrade en andere Spaanse ja. dichters. Dat was hartstikke leuk. En dat, dat vond je echt gewoon heerlijk om te doen ook? Ja, dat vond ik heel erg leuk om te doen. Ook omdat uh, hij zo'n geweldige gitarist is. En, en, en omdat ik het ook mooi vond om, om die gedichten te, te doen. En, en de liefdesgedichten, de erotische gedichten van Drummond de Andrane. Ja, ook mooi. Ja. Nou ja. Een vrolijk gedicht even. Nu, wat even, anders ja. denkt iedereen dat ik... Oh ja, maar... Um, en daarna doen we een stukje Bach. Ja. Is het goed? Ja. Ik begin met het Ja.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 met namen noemde. En even plots werd dit geklater gedempt. Twee koperen kelen weenden over het donkergroene water gleden. Twee smalle witte eenden geruisloos als een droombeeld voort. De horens smekend en gesmoord schenen hen dringend iets te vragen. Hen volgend met haast menselijk klagen. Een warm en onverwacht verdriet. Eerbied voor de gewoonste dingen neiging om hardop mee te zingen en dan te huilen om dit lied. Ontstond in mijn verwend gemoed, ik voelde me bedroefd en goed. Ja. Ja, dit is even een moment van verstelling met Bach. Ik had het beloofd, Bach. Er was ook al één um, luisteraar die, dat, die daar zat op, bijna als op zat te wachten. Oh ja? Hij um, nee, heeft ze even op moeten wachten. Het is nu bijna tien minuten over half twee. U luistert naar Casaluna van NCV op Radio 1. Dit was Glenn Gould met uh, het eerste deel van de... Franse suite of de Engelse suite, daar wil ik even van af zijn. Maar ook dat neem je dan mee, Gijs Schotten van Aschat. Nou, ik hou, wel, ik hou wel echt van de, de Engelse en Franse suite. Dus ik heb ze op mijn telefoon staan. En dat heeft deze nog uh, minder, maar... Je hebt erbij waarbij je zo twee keer naar hetzelfde nummer kan luisteren... Ja. en de ene, eh, eerste keer luister je naar de linkerhand en de tweede keer naar de rechterhand. Dus je kan eigenlijk niet naar ze alle twee luisteren, omdat dat is onmogelijk. Dat is, dat is bijna als, als, als naar voren en naar achteren kijken. Dat is fascinerend bij die Bach, hoe die, hoe die, hoe die twee handen zo tegen elkaar inspelen. Ja. Dat, dat, dat kan uh, muziek dan in ieder geval wel. Dat kan je als acteur. Kijk, dat als acteur? Zo, zo, zo polyfoon... Nee. Nee, nee, nee, dat kan helemaal niet. Dus je kan wel gelaagdheid spelen. Je kan wel je het dubbel natuurlijk. spelen. Het een zeggen en het ander voelen en het en ander bedoelen. En, en, en... Dat, is dat niet hetzelfde? Jawel, dat is, nou, dat is toch wel iets anders. Ja. Ja. Want dit is, dit is allebei even aanwezig. Maar je kan eh, als je, het, is, het is zo vreemd dat als je naar het ene luistert, dat je het andere ook bijna niet hoort. Nee. Ja. Dat is gekker. Ik vraag ja. me af of muzici dat, echte, echte muzici, uh, dat doen. Ik heb namelijk precies hetzelfde als jij. Ik moet altijd kiezen ik denk dat muzici dat wel in één oogopslag In één ooropslag, oogopslag, ja. Ja, dat weet ik niet. Maar die hebben waarschijnlijk die gaven dan. Ja. Ja. Um, nog, één, nog iets anders. Er zijn mensen die... Er, er, er wordt gereageerd op de uitzending. Er zijn mensen die het erg fijn vinden... Um, om zo meegenomen te worden door de wereld van de poëzie en de muziek. Maar ook mensen die dat niet vinden. Iemand twittert dan doodleuk. Ik hou niet van gedichten en toneel. Nee. Ja, prima. Dan heb je een moeilijk uur. Ja. Dan moet je iets anders gaan doen. Nee. Um, het zal wel iemand uit de politiek zijn, waarschijnlijk. <laughs> Het is Lize Loesje. Zo heet zij. Oh. Um, maar, kijk, dat is... Ik zie dat natuurlijk ook regelmatig als je presenteert voorbij zien te komen. Mensen um, knallen dat nu eenmaal op dat, op dat medium... wat voor iedereen zichtbaar is. Dus je wordt voortdurend geconfronteerd met hele controversiële reacties. Althans, je bent zelf controversieel met hele tegenstrijdige reacties, wat je doet. Als acteur heb jij daar ongetwijfeld ook mee te maken. Ook al ben jij altijd uh, zeer geprezen... heb jij natuurlijk veel succes gehad. Maar kritiek. Hoe moet je ermee omgaan? Hoe ga jij ermee om? Ja, meestal weet je eigenlijk zelf wel... of iets goed is of niet goed is. Ik bedoel, en, en dan... Dus, dus de... Um... Gek genoeg neem ik denk ik toch altijd als iemand dan iets zegt wat heel kritisch is dat ik denk ik toch ja hoe, misschien heeft hij wel ergens gelijk en soms moet je dat altijd moet je van alle reacties altijd afvragen of mensen gelijk hebben. Nee, maar dat is natuurlijk wel je, je, je onzekerheid die dat de, de, je, ik heb de eerste tien jaar dat ik toneel speelde altijd gedacht nu gaat er iemand opstaan en die schrijft die vinden het allemaal misschien wel aardig, maar die jongen kan helemaal niks en zal ook nooit wat worden. En kan. En dat is ik, nou, ik ben, ik ben ontmaskerd. Ja. Ze hebben ze het eindelijk door? Ja, dat heeft iedereen die, die, die net begint, die denkt, ze komen er op een blik achter te zeggen: het is helemaal niks. Gewoon. En ook, dat, ook dat is iets wat je deelt met veel kunstenaars, trouwens, denk ik. Uitvoerende kunst, componisten heb ik het ook al horen zeggen: precies hetzelfde. Ja. Dus, dus dat, is, dat is eigen aan. Uh, ook, ook aan het feit dat je probeert iets te doen... wat, je, uh, wat niet altijd is wat je goed kan. He, dus je probeert steeds je grenzen te verleggen. Je probeert steeds dingen te doen die je niet al een keer gedaan hebt. En dan uh, ben je ja, ook steeds kwetsbaar daarin. En dan denk ik toch, ja, is dit nou wel... Mm, is dat nou, moet ik dat nou wel doen? Uh, kan ik niet beter gewoon doorgaan met wat ik helemaal goed kan... en dat de ijzeren naar door blijven doen? Dus je, je, je stelt jezelf ook wel in een kwetsbare positie. En dan eh, is het logisch dat je af en toe denkt... Hm, hebben ze wel gelijk? Of, uh... en, en hoe... één ding is, is, is, is de dood van de kunst... dat is overtuigd zijn van jezelf. Dat is lastig. Aan de ene kant moet je rotsvast zelfvertrouwen ja. hebben... dat het geen onzin is wat je doet... en dat je het met een goede instelling doet. Aan de andere kant moet je het nooit voor granted nemen... dat je iets bent en iets kan. Dat moet je elke keer weer opnieuw... Uh, aangaan. En dat, dat maakt het dat, je, dat het ook leuk blijft om te doen. Ja. Uh, dus dus da, daar, dat, dat zit er allebei ja. wel een beetje in. En heb je dan een, een, een repetitieproces? Is dat iets waar, waar, je, waar je ook echt zoals nu, je zit nu in een, in een de voorstelling is over pas over een maand. Hè? Ja, uh, begin we gaan september. naar New York volgend jaar, volgende week, dus, dus we zijn er even twee weken uit. Ja. Nou, zo'n repetitieproces vind ik zwaar. Ja, dat vind, ik bedoel, dat is, dat is en tekst leren en, en doen en, en de, uh, zoeken. Ook, zoeken. Ik, Heel erg veel zoeken. Heb je, het nu, bijvoorbeeld nu, heb je nu greep op de, op de rol van die, van die oudere regisseur? Die nee, nee, nog absoluut niet. Nee. Ik voel dat de tekst er langzamerhand is, maar die is nog niet geworteld. Die is nog niet... Wat betekent dat? Nou, dat betekent dus, eigenlijk dat, die, dat die, je, je, je leert die tekst en dan is die er... en dan kan je er een beetje mee gaan spelen. Maar het duurt even voordat die tekst... Ja, zo, zoals een plant die wortels schiet... voordat die geankerd is met, met je gevoel... En, en zodat je hem zodat je kan gebruiken hoe en wanneer je wilt. En dat is, dat is natuurlijk wat, wat het heel goed maakt... is als iemand speelt en die tekst gebruikt wanneer hij wil. Die tekst is namelijk niks. Die tekst is, is een... Het gaat om dat gevoel, wat, wat, je met die, wat je met iemand hebt op de scène. Daar gebruik je die woorden voor. Die woorden zijn een, een, een middel om het verhaal te vertellen. Ja. Maar dat verhaal moet je wel eerst in je hebben van die man. En dat duurt gewoon even. Dat, dat heeft bij mij tijd nodig. Ik, ik kan dat nu technisch opslaan en dan denk ik: oh ja, dat ga ik dan zo. Maar dan, en dan heb ik gewoon echt tijd nodig voordat, voordat ik daarmee vol aan de bak ga. Dus dat duurt dus zo'n zo, zo zo stem moet je een tijdje met je meedragen. Maar dan gaat het, wel, gaat het dan eigenlijk vanzelf? Gewoon simpelweg door de tijd? Nee, het gaat niet vanzelf. Je moet daar wel elke dag mee bezig zijn. Je moet wel elke hmm. dag met die tekst bezig zijn. en wat betekent deze. Ja, je gewoon verbinden met die tekst. Hmm. Ja, je, je, je merkt dat je... Als ik het de eerste keer leer, ben ik nog, nog niet altijd even goed verbonden ermee. Omdat je, omdat je ook tekst pas na twintig, na, dertig na keer doen echt voelt waar die zit. Ja, het klinkt allemaal heel vaag natuurlijk. maar, ja, maar Dat, is, dat de... is net zoals met noten spelen en zingen, weet je. Ik, met, met, met sommige nummers moet je echt eerst vijftig keer zingen... voordat je los bent van de noten en dat je vrij bent. Dat, ja. en, en, en dat is precies hetzelfde. Ik vergelijk het vaak met... Uh, als, als ik het over Shakespeare heb en ik daar aan leerlingen uitleg... wat Shakespeare spelen is, is dat je... Je leert Shakespeare spelen in een ritme eh, er zijn of er niet zijn. Dat is het probleem. Of het nobeler is in de geest de slingers en pijlen van het lot te dulden... of op te staan tegen een zee van plagen. Punt. Zo. <lacht> en, dat, eh, eh, en dan de hele monoloog. En dan kan je dat onderverdelen in, in, in strofen in dingen. Dat is heel technisch. En, en met Adem hier, adem daar, adem daar, adem daar. Betekenis, verbinding, lijnen leggen. Oké, okay, dat moet je doen. Dat is hard werken, hard werken, hard werken. En dan op een gegeven ogenblik, als je dat gedaan hebt... dan kom je op het toneel. En dan, dan gaat de tekst. Dan ga je net zoals, net zoals een jazzmuzikant. Ga je vooruit, achteruit. En maakt het eigenlijk niet uit. Wat je op dat moment. Waar je de pauze legt. Waar je de punt, waar je de comma legt. Omdat de structuur van het liedje. Van de tekst zit in je. En je kan ermee aan de haal gaan. Mm. Want je weet wat het betekent. En op dat moment is het goed wat je doet. Omdat het waar is. En raak je dan... Want dan je, heb je het net ook al gezegd, dan, hoef je, dan moet je dus niet meer nadenken erover. Nee. Dan moet je die keuzes niet meer in je hoofd nee, nog je moet ook legitimeren of nee, redeneren. Wat is de volgende zin? Je die laat is het er. gebeuren dan op zo'n moment. Maar ja. lijkt dat dan op dat je een soort roes kunt ervaren? of dat je als van de wereld kunt zijn op zo'n moment? Is dat, niet, is dat niet wat er gebeurt? Soms, ja. soms is het wel. Maar het is altijd totaal in control. Dat is de schisma van de dat, acteur. Dat, dat, dat je. Dat je uh, ik heb het ook wel eens met collega's over. Dat je staat te spelen. En je staat, het gaat lekker. Weet je bent echt lekker bezig. De zaal af. Je hebt de zaal. En, en je hebt de scène. Die is heel emotioneel. En, en de tranen stromen over je wangen. En, en je bent echt in het moment. En je denkt. Ah, als ik nou één <lacht> stapje naar rechts doe. Dan sta ik beter in het licht. Of als ik één stapje naar links doe. Dan dek ik mijn collega niet af. Want de lamp komt van, van het opzij. Dus tegelijkertijd. De, de, de tranen, de dingen, een echte emotie. En tegelijkertijd denk je... oh, even uit het licht gestaan. Dat is, dat is een heel raar schisma natuurlijk. Ja, dan denk ik, dan kan je dus nooit in het moment zijn. Als je dat hebt, dan nee, ben je maar, niet in het moment. Tuurlijk ben je dan in het moment. Dan ben je super in het moment. Dat... Dat is, dat, dat is in het moment zijn. Dat, dat, dat ook. Maar dat komt... Allebei tegelijk. Dat is een, ja, maar het is een romantisch idee... dat in het moment zijn niet te maken heeft... met dat je niet in het licht van iemand gaat staan. Ja, ja. Dat we net zo goed in het moment zijn. Ja, dat is waar. Emoties, dat is ook touw. Dus. Ja, maar de emoties worden altijd hoger aangeslagen. Begrijp je? Ja. Maar en de emotie hebben... en net uit het licht staan. Ja, ja, oké. Okay. Dat is de verfijning. Ja, Mooi. ja. ja. Een, uh, oh, een gedichtje en daarna ja. een, gaan we, wat, wat we draaien. Een gedichtje en een liedje, dat, ja, dat is de formule vanavond. Ja, ik, ik word een nieuwe Jan van Jan, Veen, Jan Veen, hoe heet hij Twee gedichten, nee één gedicht, van Adolfo Becker, um, Spanjaard. Hij leefde in 1836 tot 1870. Ik deed de lamp opzij en ik ging zitten op de rand van het slordig ledikant... Zwijgend en somber bezag ik onbeweeglijk de andere kamerwand. lang ik zo zat, ik weet het niet. Toen de barre dronkenschap van het verdriet mij achterliet... ging de lamp uit. Ik zag, op mijn balkon lachte de zon. Ook weet ik niet van die verschrikkelijke uren... waaraan ik dacht, wat door me heen is gegaan. Alleen dat ik gehuild heb en gevloekt heb. En dat ik in die nacht oud geworden ben. real slow, you're ready a bit. not the road this is only the map I said gone just like man Money van Tom Waits. Heb je, is hij eigenlijk komen kijken naar jullie voorstelling? Nee. nee, nee, hij vliegt heeft het niet. Heeft ooit ooit geprobeerd ook? Oh? Contact? Ja, ja, wel, we hebben contact gehad. En hij heeft ons een toi toy toy gestuurd op oh. CD. Hij heeft, uh, heeft ja. ons toegesproken in de Schouwburg. Oh, ja. Heeft Mark van Warmen dat gedraaid. En toen zaten we met de hele kast in de in, in, in, voor de première zaten we in de zaal. En toen over de box van de Schouwburg klonk de boodschap van Tom Waits. Hey, you people from our cutter. I heard my songs are doing well and they don't want to come back. <laughs> ja, was, was, iedereen, iedereen was. Hij had echt een heel, heel mooi verhaal. En, ja. en, en heel erg lief en leuk. Ja. En dat, dat was wel heel ontroerend, ja. ja. Dat, dat, de grote Tom Waits. Ja. Ja. Van over de oceaan. Ja. Maar goed, hij. Eh, ja. Come to me. Ja, maar heb je, daar, heb je daar wel eens over nagedacht? <coughs> naar, ja, hem, naar hem toe te reizen. Want als je hebt een paar van die. Helden, denk ik. Tom Wezen, is dat een held van jou? Ja. Hoe kijk, hoe kijk je nou, nou tegen ja, iemand aan? Ik, ik hoef niet, ik, ik hoef, niet, ik, ik hoef niet er, geen, er geen hand te geven of dat ding. Maar ik zou wel heel erg leuk vinden als je deze voorstelling zag. Om gewoon ja. te zien wat, wat we met zijn nummers in, met Shakespeare hebben ja. gedaan. Dus dat, dat lijkt me geweldig. Ik denk ook wel dat die voorstelling potentie heeft om in het buitenland iets te doen. Omdat het gewoon een goed concept ja. is. Zou dat nog steeds kunnen? Zijn er plannen voor? Met je ja, dat... de te derde gaan reizen. Ja, is, dat is nu lastig omdat ik bij ten Amsterdam zit. Maar ik denk nog wel ook dat je het in het buitenland zou kunnen doen met, met misschien buitenlandse acteurs. Het is in ieder geval wel een sterk concept. Maar um, kijk, ik vind ook, je kan van ook iemand van iemand heel erg genieten zonder hem nou meteen een hand te hoeven geven ja. en, en met samen met hem op de foto te gaan. Ja. Je? Ik verhaal ook wel van een soort uh, ontzag voor mensen... zodat je ze niet meteen aan hoeft te raken. en uh, dat, dat vind ik ook mooi. Ja. Ze kan ook van niemand genieten zonder dat ik echt... Maar ik zou het wel leuk vinden als ik het zou zien, natuurlijk. Ja, begrijp ik. Overigens, ik was uh, uh, toevallig erbij dat jij Koetzee ontmoette... Nobelprijs voor de literatuur. Oh, ja, ja, ja, ja. Nobelprijswinner van de literatuur. Ja, wat een vreemde ontmoeting was dat ook, hè? Met hem dan vooral. Ja, maar... Maar had je dat, uh, was dat... Op jouw initiatief? Dat je nee, hem, nee, dat je nee. We hebben een voorstelling gespeeld gebaseerd op een van zijn romans, in ongenaam. Ja, ja maar hij was hier toevallig. Hè? De uitgever ja. belde ons op en die zei hij is hier. En, en, en jullie hebben net die voorstelling gespeeld. Vind je het misschien leuk om te ontmoeten? Ja. ja, ja, natuurlijk. En toen hebben we Vads van de voorstelling meegenomen. En, ja. Maar hij is een hele schuchtige man. En ja. nou, Je was bij dat gesprek. Dat, ja, ja. dat was geen gesprek. Dat was <laughs> dat geen gesprek. Was hij hield gewoon zijn mond. Ja. Maar hij keek wel. Hè. Hij keek, hij wel. keek buiten, alsof hij door je heen keek. Ja, maar ja. je bent niet zo iemand die, die zijn helden. Die hel, ja, helden. Heldendom, is dat wat? Eigenlijk niet, hè, geloof ik. Voor jou. Ja, jawel, want ik heb natuurlijk als, als kind voetballers. Eh, oh. eh, waar ik dan, ja, natuurlijk. Ik heb, ik heb ook wel helden. Ik, ik ga nu in New York. Eh, uh, spelen we volgende week, me, uh, dat vinden we al spannend... natuurlijk met Teneu van Amsterdam Romeins tragedies... Ja. In, voor, de, voor duizend man per avond. Maar uh, El Pacino speelt uh, ook. Dus ik ben nu aan het regelen dat ik de avond voordat ik zelf moet spelen... naar El Pacino ga. Kijk. Kijk. Dat vind ik dan wel <lacht> nou, weer heel leuk. Nou weer trokking. Nou weer trokking. ook wel een schmierkont op z'n <laughs> dag natuurlijk. Maar toch wel leuk om hem te zien natuurlijk. Yeah. Ja, goed is dat dan. Um, um, maar goed. Helemaal vergeten om het nog even te vragen naar alle veranderingen bij het op Amsterdam: vijf nou, nieuwe acteurs, ja, drie acteurs hartstikke. weg. Ja. Uh, nou ja, goed, verversing en de mensen gaan weg na een tijdje. Dat begrijp ik ook ja. wel. Na zeven, acht jaar komen nieuwe mensen bij. Nieuwe, nieuw bloed, dat Versloot, is leuk. Ja. ja, leuk. Ramzi. Die zo... ook van poëzie houdt. En die ook van poëzie houdt. Dus ja, samen... acht, acht cd's uitgebracht, ja. waarin hij zelf uh, selectie voorleest ja. uit de wereldpoëzie. Nou ja, ja. acht eeuwen Nederlandse poëzie. Dus je gaat samen poëzie. Die Kitty Cawoie, die een poëzieprogramma heeft Ja, ja ongelooflijk. Het leeft wel. Maar watjes, die acteurs. mooie, ja. oh, uh, ja. te ja. Nou, doe er dan nog eentje. Nog één, ja. Uh, Lodijzen, voor, voor de mensen die uh, nu... Uh... Redden we dat? Anderhalve minuut. Oké, okay. je hebt me alleen gelaten. Maar ik heb het je al vergeven. Want ik weet dat je nog ergens bent. Vannacht nog, toen ik door de stad dwaalde... zag ik je silhouet in het glas van een badkamer. En gisteren hoorde ik je in een bos lachen. Zie je, ik weet dat jij nog bent. Laatst reed je me voorbij met vier andere mensen in een oude auto... en ofschoon jij de enige was die niet omkeek... wist ik toch dat jij de enige was die mij herkende. De enige die zonder mij niet leven kan. En ik heb geglimlacht. Ik was zeker dat jij mij niet verlaten zou. Morgen misschien zul je terugkomen. Of anders overmorgen. Of wie weet wel nooit. Maar je kunt me niet verlaten. Hm. Dankjewel. Gijs Scholte van as. Jij zal mij nu verlaten. Ja, uh, maar dat blijft nog wel hangen, hoor. Uh, bijzonder, zo'n uur vol poëzie en muziek. Dank je wel. Vond het heel gaaf. En ik wens je met uh, het repetitieproces en de voorstellingen straks van na de repetitie heel veel succes. Dank je wel. Zal goed komen. Kom maar goed. Kom goed. Alles zal recht komen. Ja, alles zal recht komen. Uh, zometeen Herbert Codé uh, in Dit is de nacht van de EO. En die gaat het over toekomstdromen hebben. Hoe zorg je dat die werkelijkheid wordt? En hoe ga je ermee om als het dat niet het, het geval zou blijken te zijn? Dat is zometeen na het nieuws van twee uur. Morgen geen Casaluna. Dan is er een marathon uitzending over de presidentsverkiezingen. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie er naast me woont. NCRV.